En eerder vandaag kwamen drie mensen om bij een aanslag... door een zelfmoordenaar tijdens een begrafenis in het noorden van Irak. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Het VVD-Eerste Kamerlid Helene Dupuis wil dat de overheid erover denkt... om vaccinatie tegen de mazelen verplicht te stellen. Die oproep deed ze in Nieuwsuur. Dupuis vindt het niet te verkroppen dat een ziekte... die met zo weinig inspanning te voorkomen is... nog steeds in ons land voorkomt. Ze vergelijkt een vaccinatieplicht met de leerplicht... die ook een grote inbreuk, inbreuk maakt op de ouderlijke macht. Gisteren riepen Dupuis en oud-minister Borst van Volksgezondheid... predikanten al op hun achterban aan te sporen hun kinderen te laten inenten. Tot nu toe heeft het RIVM 321 gevallen van de mazelen gemeld. De politie heeft in Maasluis drie jongens opgepakt... omdat ze met balletjespistolen in hun broekband op straat stonden. Een omwonende filmde de arrestatie... Op de beelden is te zien hoe minstens zes politieagenten met getrokken pistool en kogelwerende vesten... de jongens bij een bushokje in de boeien slaan en afvoeren. Volgens RTV Rijnmond zijn de balletjespistolen in beslag genomen. De wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten zijn in Nederland verboden. De drie minderjarige jongens zijn kort na het voorval vrijgelaten en worden niet verder vervolgd, meldt RTV Rijnmond. Het weer, steeds meer bewolking en kans op nevel. In de ochtend mogelijk wat regen of motregen. In de middag droog en zonnige periode. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers.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 En ja, normaal gezien sta ik altijd in een gang en dan uh, vertel ik wie de gast is en klop ik op de deur. Maar u hoort het misschien al, vandaag staan we buiten. En we staan niet zomaar buiten. Nee, we, zouden, ja, we staan hier buiten eigenlijk om een auto te beschrijven. Want ik heb een uh, zeer bijzondere gast uh, vanavond. Het is de man die eigenlijk ook aan de basis stond van de oprichting van uh, BNR Nieuwsradio. En hij presenteerde daar ook het programma On the Move. U kent hem waarschijnlijk ook van één uh, uh, vandaag. Hij staat presentator. En hij maakt natuurlijk uh, de Tros Autoshow op Radio 1 op zaterdagmiddag altijd. Ik heb het over Bas van Werven. En ja, hier op het terras van het College Hotel zou zijn Porsche staan. Ja, dat klopt, Patrick. Oh. En Die staat waarschijnlijk met een lege accu. Eh, op dit moment elders. En eh, dat komt omdat deze handige jongen, denk ik, toch het licht In 1966 hadden we nog niet van die zoomertjes op de lichtschakelaar. En ik rijd altijd overdag met licht aan. En ik denk dat ik hem gewoon heb aan laten staan. Want het was klik, niks. Maar je zou hier dus naartoe komen, met een, hier hier komen met een mooie Porsche uit 66 met een polo-rode 1966 912. En dat is wel bijzonder. Dat is een autootje destijds gebouwd door Porsche. Ze begonnen in 1963 met een nieuw model. Hij had daarvoor die keverachtige auto met een viercilinder motorbox En toen dachten ze, we gaan er een zescylinder in hangen. We maken en een heel nieuw model, die 911, die nu 50 jaar bestaat. En die verkocht niet. Want ja, iedereen zei, ja, een zescilinder, dat kan alleen maar kapot. Dat is twee keer zo'n grote kans. Dat, de helft zo'n grote kans dat het kapot gaat. Dus als u nou die viercilinder in dat nieuwe modelletje bouwt, dan hebben we handel. Nou, dat werd verkocht in Amerika, Mijn is ook geleverd in Florida in april 1966... aan een aannemer die zichzelf een lol deed en die vervolgens naar Californië ging. En het ding dat uiteindelijk weer verkocht heeft aan een handelaar. Die heeft hem naar Duitsland verkocht. En daar heb ik hem van een stucador gekocht die op zaterdag en zondag een beetje in auto's handelde. Nou, dus, en dat was een brakke bak. Alles was fout. Verkeerde kleur, verkeerde stoel. Alles was fout. En ik ben, uh, ik, ben een, ik ben een enorme gek en een enorme, uh, eigenlijk een enorme perfectionist. Het ding moest nieuw en totaal origineel. Dus ik ben, ik ben twee jaar bezig geweest met onderdelen verzamelen... mannetjes aan het werk zetten, kleurcodes zoeken. En dan het mooie, dan ga je hem uit elkaar halen, gaat alle oude lak eraf. En dan kom je op plaatdelen kom je de laatste drie chassi, uh, nummers van het chassis. Uh, of cijfers van het chassisnummer tegen. En dan is hij dus niet, dat vinden autobuffs geweldig. Niet alleen matching numbers voor motor, bak en auto, maar ook het plaatwerk is matching numbers. Nou, dus echt, als je daarmee aankomt en iedereen gaat door de knieën. en begint daar in nederigheid te buigen. Want het, het plaatwerk is matching numbers. Dat is fijn. Maar dat hij hier nou niet staat, nee, hoe dat, kut is dat voor je? Nou, dit is vrij eh, vervelend. Ja. Dat is niet dat je zegt, ik had hem zo graag willen laten zien... want hij doet het ook in het donker mooi. En het is een heel mooi, fijn, fragiel oh, auto. Iedereen denkt altijd bij een Porsche, van nou, dat, is een, dat is een dikke patserbak. Dit is nog met bromfietsbandjes, 165 breed voor de kenners... met, met eh, gewone wieldopjes... Met een heel filigrijn stuurtje. En vier in de bootje, Hij pruttelt als een boze kever. Maar jij praat hier ook over. Je maakt bewegingen alsof je een klein kind in de nee, Efteling bent. Ja, maar, het is ongelooflijk. Nee, weet, weet je wat het mooiste is? Als je uiteindelijk kunt zorgen dat wat je, waar je vroeger mee speelde... je dinky toy, dat die, gewoon, dat die groot is waar je in kan zitten. Dat is geweldig. En dat heb ik. Ik heb een dinky toy uit 66 waar je in kunt rijden. Maar goed, jij zou dus hier naartoe komen rijden. Ja. Je zou die auto hier op de ja. ras zitten. Ja. Maar goed, je, je, je wil dan dus vertrekken. Ja. En dan doet hij het niet. Nee. Hoe, wat dat doe jij dan? Dat is kortweg uitermate teleurstellend. Hè? Jij hebt er net een vrij korte... Wat doe je dan? Nou, dan ga je eerst als een wilde zweten. Dan ga je kijken wat er gebeurd is. Hoe je dit kunt kenteren. En dan ga je er volgens achter komen dat je vrienden geen startkabels hebben. Maar je wel willen wegbreken. Dus dat is uiteindelijk gebeurd. Ik ben hier gewoon netjes gebracht. Maar het is wel doodzonde. Maar hoe frustrerend is het voor je? Buitengewoon. Want het is uiteindelijk gewoon een kwestie van een wegenwachter straks. Die doet ching. En dan moet ik een half uurtje rijden en is hij opgeladen. Denk ik. kan ook dat hij dynamo dood is, maar die is net vervangen. dus. Dat denk ik niet. Waar, waar komt die passie voor, voor auto's vandaan? Is dat echt vanuit de dinky toy en dan uh, wat groter? Nee, het, nee, heel gek. Ik ben begonnen ooit. Ik ben begonnen. klinkt heel bewijs. Ik ben ooit uh, vliegtuigen gek geweest. En ik ben gek op mechaniek. Wat weinig mensen weten, ik ben jurist, hè? ik ben afgestudeerd meester in de rechten... keurig netjes geworden, maar eigenlijk ben ik een techneut. En ik heb een zwager die altijd zegt, je hebt gewoon de afslag in Delft gemist. Ik had werk kunnen moeten doen, maar ik heb op school niet opgelet... dus wiskunde begreep ik niet, en ik was meer een alfa. En... Maar ik heb altijd zitten klooien, met fietsen, met brommers, met karren. F gek van vliegtuigjes geweest. Ik wist specs van allerlei vliegtuigen. En uiteindelijk, toen ik mijn rijbewijs kreeg, dacht ik... Hey, dat is leuk spul, die dingen met die vier wielen. Dat, dat is mooi, joh. Dus toen ben ik in mijn studententijd ben ik autootjes al gaan handelen, verbouwen. Uh, dus ik had op een gegeven moment een minietje helemaal keurig, een Cooper van gemaakt. Donkergroen, wit dak, 1300cc-motortje, schijfremmetjes erop. Allemaal zelf gedaan. Heerlijk werk. En het, weet je, het lekkere is, als je en ik sta nu weer aan zo'n ding te klooien. Want ik, heb natuurlijk op mijn, op mijn, uh, ik ben vorig uit een boom gevallen, zullen we het nog wel over hebben heb ik op uh, eBay, heb ik in Amerika heb ik een uh, 911 S Targa uit 75 gekocht. Ook een Porsche? Een wrak. Ja. ja, wat vroeger een Porsche was, maar nu niet meer. En uh, dat kwam natuurlijk met de boot ik kwam dan naar Nederland. En mijn vrouw heb ik twee weken in het ongewissen gelaten. Gewoon het niet durven vertellen. Vind ik heb er maar nog één. <lacht> en daar sta ik nu aan het klussen. En het is zo lekker. Dat is weer een ding. En onder je handen groeit daar gewoon weer een mooie bak. Had jij geen garagist moeten worden? Ja, eigenlijk wel. Ja. Als ik het goed beschouw, moet ik gewoon, dat moet ik ook nog een keer doen. Ik moet een keer een restauratiebedrijf beginnen. Na mijn presentatieklussen, als ik echt niet meer in het pak past dan gaan, wij, eh, gaan we Porsches verbouwen. Op maat. Gewoon maat pakken. Dus dan word je gewoon klant ook. Dus ik ik ben deze word, Zeker, dat, ja, dat, dat doe ik. je goed. Ik denk dat jij ik heel goed auto's verkopen zou kunnen. Ja, dat ook, dat ja. doe je trouwens sowieso altijd bij de trots Auto Show. Dat, uh, ja. altijd, als ja. we daarover hebben, dan denk ik dat we zo'n auto moeten krijgen. Die, ja, of, of zou die betaald worden? nou Ik kan je vertellen bij de publieke omroepen, jij weet dat. Worden wij daar niet voor betaald? Maar ik hou van eigenlijk alles. Branson zegt altijd, zet Van Werven een auto en dan wil we hem hebben. En het is ook wel vaak zo. Er zijn niet veel dingen dat ik denk... Ik heb laatst weer de nieuwe Jaguar F-Type gereden. En een nieuwe cabriolet van, van Jaguar. En die mannen zijn weer terug. Die hebben na de E-Type uit de jaren 60 en 70 ja, het, het, het lichte... Wij staan van die hier op terras. en uh, Iemand uh, die komt, komt even, even v, v, een uh, vuurtje halen. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Nou, wij gaan uh, nu ja. wel naar de kamer toe. Ja, uh, ik ben benieuwd. Ja, zeker. Maar uh, eigenlijk wou ik je vragen als die auto hier zou staan. Start ja. hem even, want ik wil het geluid horen. Ja. Kan je het ook reproduceren? Ja, dat kan ik. Nou. Het is, het is, het is wat een, een zes cilinder Porsche snerpt. Die maakt het. Ring, ring, ring. En dit maakt. Rom, rom. Een boze kever. Het is als je de, het kevergeluid hoort. Die twee uitlaatpijpjes. Ik heb er dan maar één. Maar dat geluid. Dat vier cilinder boxer luchtgekoeld. Dat doet dit ook. Alleen door vier carburateurs en meer vermogen. Komt wel 90 pk uit. Maakt het romp, rom, rom? Het is gewoon lekker lekker pruttelen. Nou, dat is het geluid. Nou ja, uh, Voordat wij naar de kamer gaan, ja. starten we jouw lievelingsplaat in. Of tenminste één van je lievelingsplaten. Ja. Wat is het en waarom? Nou, dat is wel een aparte. Ik, moest heel, ik, heb, ik heb namelijk honderdduizend lievelingsplaten. Zoals iedereen. En ik heb gekozen, want het is een beetje een zwoele Daarom staan we ook lekker hier. Uh, uh, en dat is geworden van de Loving Spoonful. Hot Town, Summer in the City. Summer in the City heet het nummer eigenlijk, maar... Toen ik zes was, was ik met mijn ouders in uh, Spanje met vakantie. Mijn uh, oom en tante hadden een huis. 20 kilometer uit de kust aan de Costa Brava. In de buurt van, uh, uh, god weet het daar? Playa Daro. Uh, Hier en daarom. In het dorpje Llagostera. En mijn broer was daar met een vriendje. En dat vriendje had bij zich een koffergrammofoon. He, dat was de iPod van alle letteren. Een doosje singles. En er ging eigenlijk alleen maar Loving spoel op. Een nummer uit 66, Heerlijk nummer. En het is als je je ogen dicht doet... en je zit op een zwoelterras met een drankje in je hand. Het gaat nergens over. De tekst is, het is overdag te warm om te vrijen. En s'avonds weer lekker. En waarom zou het nou overdag niet zo kunnen zijn? En het is, het. meer is het niet. Het is helemaal niks. Maar het, is, het brengt bij mij de warme herinneringen... van een zorgeloze zomer in 1970 terug waar dat plaatje gedraaid werd en waar we op het terras zaten. die uitkeek over een veld, over een akkertje... waar wat mottige ezels staan en de zon ondergaat. Mijn ouders zitten te lachen aan het zwembad. Drankjes worden gedronken. Heerlijk. Lof en spoelvol voor Bas van Werven. Wij gaan naar de kamer. Ja.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 Sightwalk harder than a match. Yeah. But now it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, that's all right Just the heat, it'll be all right And babe, don't you know it's a pity the days Can't be like the nights of the summer In the city, summer in the city A Summer in the City van de Love en Spoonful. Fantastische band. En dat uh, wou Bas van Werven graag uh, horen. Omdat hem dat doet denken aan die zorglogische zomers van, ja. ja. van, van, van, van Waleer. Van toen je zes was. Ja. Vorige zomer. De mm -hmm. zomer van 2012. Was ja. minder uh, zorglogisch. Nou, het begon vrij aardig. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar uh, kan je vertellen wat er gebeurde in, uh, in augustus? Ja. ja. 21 augustus. Ik ben... Uh... Ik heb een klein huisje, zo'n vakantiedingetje, in het Sauerland. En ik krijg op een gegeven moment een brief van de gemeente daar. En eh, daarin wordt eh, gezegd, we moeten even de weg vrijmaken. Dus al het struweel wat over de weg heen hangt... voor struiken tot drie meter, zo zijn Duitsers... en voor bomen vier meter, moet u terugsnoeien. He, tot vier meter hoog, drie meter hoog. En eh, ik dacht, ik ga naar Duitsland toe... En mijn neefje van 17 die zat na zijn eindexamenavond op de bank... helemaal niks te doen met zijn Nintendo in zijn hand. Je kent dat, hè? Die, die totale indolentie. en wachten tot het nieuwe schooljaar begint. Hij ging vijf verjaar doen. En uh, ik zei, Jongen, we gaan mee. Hup, mee. Pap, uh, uh, oma, die pakt de Porsche. Jij gaat mee. En we rijden, we knallen Duitsland in. S'avonds bier en schnitzels. En uh, de volgende dag gaan wij de tuin in. Want wij moeten volgens de brief van de gemeente... De struiken en de bomen, drie en vier meter respectieve, terugsnoeien. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Weer en schnitzels, volgende morgen voorop. Ik pak de ladder uit de, uit de garage, zo'n schildersladder... zo'n dubbele ladder met twee haken, weet je wel. Dus je uh, haakt achter de sport van, van het uh, de, de bovenste deel. En we schuiven op, en echt Hollander ben je natuurlijk... als je denkt, van nou, vier meter, weet je wat? Ik pak die tak die op acht hangt, want die buigt naar beneden naar zes. Als ik die nu weghaal, hoef ik twee jaar niet te zagen. Efficiënt dacht meneer Van Werven, buitengewoon efficiënt. Nou, dat was mijn begin, begin van, een, van, een, van een vlucht naar beneden. Want ik sta op die ladder. En ik heb later kunnen reconstrueren wat er fout gegaan is. Um, met mijn voet op zes meter en met mijn arm op acht meter... Die, die takten zagen, dat ging. Die tak die donderde naar beneden. En het uh, ding stond naast de tuinhek. Dus ik had zeg maar de, ladder, de tuinhek tussen uh, uh, ladder en boom. Laatste uh, Kettingzaag aan het elektra snoer zakken naar mijn neefje Roem en op dat moment heb ik kennelijk dat bovenste deel van die ladder gedraaid, getordeerd, waardoor die veiligheidspal eraf schoot. En het, het, wat ik mij kan herinneren is dat ik het geluid hoor van een voorbijrazende trein. Daar zat ik helaas zelf op, want het was een ding wat gewoon ja. naar beneden ging en wat stopte op drie meter. Want toen was het bovenste deel in het benedenste deel. De dus ladder schoof in elkaar. Ladder schoof hup in elkaar. Met jou erop. Met mij erop. Ik ben niet, met godswonder, met mijn voeten tussen sporten terechtgekomen. He, anders ben je je voet kwijt. Maar ik ben er wel een meter of drie waarschijnlijk ingeveerd in mijn dijbeenspieren... en er achterover afgevallen. En dat is echt hoog. Drie meter is het plafond van deze prachtige hotelkamer. Daar stonden mijn voeten. En ik lag klats op het uh, uh, granieten tuinpad. Met van die mooie getrommelde granieten steentjes. Hart, Duits graniet, weet ik nu. En ik lig daar en uh, ik kijk naar boven. En ik zie daar die, die berg waar ik net in zat, staan zagen met die blaadjes. Zo'n beetje ruis. En ik krijg geen lucht. En ik heb er voor mijn gevoel gewoon nou, bijna een minuut geen lucht gekregen. Mijn longen waren ingeklapt. Dus je denkt op een gegeven moment, je begint te graaien. Letterlijk naar lucht, naar leven, naar pakken van wat is er. En het was er niet. En ineens komt ergens uit een oerkracht. Kom, komt de lucht binnen. En ik heb me nooit beseft wat dat voor impact heeft. Dat krijg je later, krijg je dat besef. Dat je denkt, joh, dit was kantje woord. Helemaal als je weet dat je... Ik heb dat tuinpad op. Nou, Patrick, 20 centimeter gemist. Zo'n leuk uh, gekruist houten piekpalen Duits tuinhek. Ik was de grootste saté van Duitsland geworden. Ik heb later in een Duits ziekenhuis lag ik. En daar zei een traumatoloog van, nou, we hebben laatst een meneer gehad. Die had drie van die spiezen gewoon door zijn lichaam heen. Als ik 15 centimeter verkeerd gevallen was, had ik een dwarslesie gehad. Maar als ik echt verkeerd gevallen was, was ik hartstikke dood geweest. Maar, ik bedoel, naar beneden klappen en geen lucht kunnen krijgen... Ja, ja dat is vrij essentieel, toch. Ja. Dat is ook al bijna dood. Ja, dat is voor jezelf is dat, dat is een ervaring... Waar je heel erg van gaat nadenken. Dat heb ik ook het afgelopen jaar gedaan. Maar ik ben nog even op... terug naar dat moment, want als je daar dan ligt, besefte jij ja, het ook nee, je, je, je kan ik. het nu nog. Je... Nee, niet. Je kan het reproduceren. Maar je denkt achteraf: jeetje, man. Dit is, dit is echt. Je bent dus door het oog vandaan gegaan. En je, bent, je hebt alle geluk van de wereld gehad. Ik heb het tuinhek gemist. Ik heb geen dwarslezie opgelopen. Eigenlijk heb ik, goed beschouwd, niets overhouden. En. Dat is ook iets waarvan je denkt, van, ja maar wacht even, uh, ik moet kennelijk nog door. We, gaan dat, uh, we moeten dat ook goed doen. Dus je gaat je leven openschouwen en kijken van waarom doe ik bepaalde dingen? Waarom sta ik zo? Daar komen we zo op ja. terug, maar eerst even nog dat moment. Heb je, ze zeggen ook altijd, dan zie je de film van je leven terug. Nee, heb je dat, dat heb ik niet gezien. Nee. Heb je een tunnel gezien? Nee, ook aan dat niet. Nee, ik zag, een, ik zag die blaadjes van die bomen, dit zit. En, en toen, toen had je weer, uh, je ademde weer naar lucht. En toen, en toen dacht ik het eerste, ik dacht kan ik meteen tenen bewegen. Ik heb, een, uh, uh, ik heb gestudeerd in, in Leiden, in jongenshuis gewoond. En een van mijn goede vriendjes heeft daar een dwarslesie opgelopen. Omdat hij ging schaatsen in een, uh, in een van die winters En niet door zijn uh, knieën bogen, maar door zijn rug. En onder een brugpijler is blijven hangen. Ergens in de buurt van Rijpwetering. In de midden of nowhere. Waar geen ambulance kan komen. En die jongen heeft een dwarsleesje opgelopen. Dus die kan vanaf zijn middel naar beneden, niks. En het eerste dat ik dacht, kan ik mijn tenen bewegen? Ja, verdomd, dat kan. En toen dacht ik, kan ik mijn nek bewegen? Nou, dat kon ook. En toen kwam er een... Eh, dan komt de foyer weer, weet je wel. Duitsland stuurt dan niet een ambulance, maar die sturen gewoon brandweer. Dus staan... Maar jouw neef ging bellen? Mijn neef ging bellen, maar mijn neef stottert nogal. Dus dat is lastig, dus die kon niet bellen. Mijn overbuurvrouw hoorde de klap. Die kwam naar buiten, die schrok. Dat is een goede vriendin van ons. Die kon ook niet bellen. En de vent die Waarom 50 meter. niet bellen. Nou, die was zo in shock. Ik lag daar op de grond in een plas bloed. Ik had een jaap van een centimeter of zes in mijn achterhoofd. Hoofdwond bloed als een rund. En zeker op graniet geeft dat een prachtig effect. Dus er lag 40 bij 40 centimeter bloed om mijn kop. Mijn neef dacht: oma gaat dood. Hartelijk dank. Ik heb hem zien vliegen, die gaat dood. Dat dacht de overbuff ook. Nou, die stonden allebei zo. En er stond een vent 50 meter verderop. En die had wel. De rust. En die heeft de telefoon van de overbuur gepakt. En die heeft fijn als Duitser even de voorjaar weer gebeld. eind 2. Mijn vrouw nog een 112 vandaag. Dank u. Fotoetje erbij. Heel geestig. Ja, wel geestig. Ze is geestig. Vind ik wel. Ja, ik ook. <laughs> en uh, vond ik echt geestig. Ja. En uh, daar werd ik afgevoerd. En dan had ik een grote bek, jongen. Meteen uh, lachen. En, uh, kom in het ziekenhuis. En dan heb ik gezegd, weet u, ik moet niet mijn haar scheren... voordat uh, voor, dat, uh, voor die hoofdwond. Wat? Ik moet volgende week op televisie. Nou, dat was wat lastig. Want ik had twee, twee wervels gebroken, vier ribben gebroken. Uh, mijn uh, mijn uh, sleutelbeen was losgescheurd van mijn schouder. Ik had... Uh, nou, was, mijn hele skelet stond scheef. Hernia opgelopen. Dus ik heb nog wel wat... Uh, wat maar wat zei koppen. ze in het ziekenhuis? U, zei ze van uh, meneer Van Werven, u bent gewoon heel slecht aan toe. Ja, nou, dat was voordat je dan allerlei MRI's en scans krijgt en noem maar op. Dus die dachten, nou, die is gevallen en uh, weet jij veel. En, uh, nou ja, prima. Ik kon niet zo lekker zitten. En ik kon niet fijn draaien. En dat deed allemaal pijn. Dus moest liggend. En die dames hebben me keurig netjes tussen de haarlijn door gehecht. En uh, ik had mijn haar dus nog. Ik ben niet geschoren. Maar ben je geopereerd? Nee, uh, niet geopereerd. Dat was lekker. Ik heb hele en je klaplongen? Stabiel. Uh, nee, niet. Over... Dat gaat ja. gewoon... Ja. Maar wat je wel krijgt door die devalschade. Als je dat uh, krijgt, dan krijg je zo'n ongelooflijk klap... op je ruggenwervel en op je ingewanden... Dat je de hele. Uh, alles gaat. Uh, doet de tango. alles gaat. Uh, gaat los. Ik blies op. Mijn darmen deed niet meer. Uh, je nieren doen raar. er komt bloed uit. Uh, van allerlei ellende. Het is gewoon, je hebt een enorm trauma. Het is alsof je. dat zei die traumatoloog. aangereden wordt door een truck. met 50. Het enige prettige is dat hier de truck dus stopt. als je geraakt wordt. terwijl als je door een truck geraakt wordt. met 50. gaat hij er ook nog overheen dat hebben we dus niet gehad. Maar het is, de impact is ongeveer dat je gewoon door een Scania wordt gepakt. En die zijn hard. Dus ik heb ongelooflijke een gehad. Ja, want is het eigenlijk een wonder dat je hier zit? Jo, ik ben een medisch wonder, Patrick. <lacht> ook eh, mensen weten, eh, die waarschijnlijk ook wel eens televisie kijken. Ik ben licht corpulent. En, eh, ja, je bent dik. Ik ben dik, dat klopt. Mijn broer heet zo, maar ik ben het echt. Ja, en, eh, maar wel gezellig. En wel gezellig. Dankjewel. Um, en die zei: grote, Een van de voordelen van dik zijn bij dit soort trauma. is dat je de klap opvangt. Jij bent je eigen airbag. Dus wees blij. En dunne zet Jij zou er anders uitkomen. Dus don't try this at home. En ik kan echt iedereen aanraden: als je op ladders gaat, jongens. hoger dan een meter of één. huur iemand die dat kan en die zekert. En die touwen gebruikt en die. Weet wat hij staat te doen, dat gekloot. Hoe vaak dit gebeurt in de huiselijke omgeving. Ach man, daar zijn de daar zijn cijfers van, dat is niet fijn. En op het moment dat dit je gebeurt, hoor je het zoveel terug. Maar Bas van Werven zit hier nu. Ja. En uh, hoe anders zit je hier nu dan voor het ongeluk? Ja, wel anders. Inderdaad, in het besef. Ik was natuurlijk een hedonist. Hè? Ik hield van leven en leuke dingen doen en mooi. En de toekomst die er komt, dat zien we wel. Je wordt Door zo'n klapper ga je heel erg terug en nadenken over wie je bent... wat je doet, waarom je dingen doet. Waarom ben ik presentator geworden? Waarom ben ik niet jurist gebleven? Waarom heb ik dat, dat idee dat ik uh, uh, gezien moet worden? He, waarom worden wij presentatoren? Dat is ook omdat je dat, uh, toch een licht narcistisch gevoel hebt... dat het leuk is om uh, gezien te worden en belangrijk gevonden te worden. Maar is dat nou wel zo belangrijk allemaal? Moet dat dan wel? Nou, je hebt een, een heleboel vragen gesteld nu. Nu wil ik ook graag de antwoorden. Ja, nou de... Waarom wil je zo graag gezien worden? Ja, ik denk dat ik... Uh, dat heeft te maken met onzekerheid. Hè? Je bent een, als je, ik was een onzeker mens. Ik ben veel zekerder geworden nu. Ik heb altijd gedacht... Van, joh, ik ben, ik ben eh, wel ik ben, eh, Maar ik ben geen geweldige jurist. Ik ben geen geweldige student. Ik ben geen geweldige... Uh, wat ik bij die radio heb gedaan, was wel goed. Ik ben wel oké. Okay. En ik heb me nu... Zelf wat veel, veel meer kunnen gaan vertellen dat ik eigenlijk best oké okay ben. Ik kan ook wel wat. Ik ben, ik ben dik, maar ja, ik kan wel wat. En dat is wel een hele belangrijke kentering. Ook weer je, gewoon in je denken, in over hoe je over de toekomst denkt. Hoe je in ja, het leven staat. Maar hoe anders sta je dan nu in het leven dan voor het ongeluk? Zeker, veel zekerer. Ik ben veel zekerder van mijn zaak. Ik, ik laat me niet meer opfokken en ik laat me ook niet gek maken. Heb je daar heb niet voorbeelden van? Ja, ik trok me vroeger aan he, als, een, als een interview. Als je uh, een interview gedaan hebt, de collega's zijn naam. Ik vond het geen goed interview. Dan zat ik dagen stuk, dacht ik. Oh, het is vreselijk, helemaal gelijk. Iedereen maakt fouten, Patrick. En soms gaat het niet lekker. Het enige wat je moet doen, is ervan leren. Het gek is dat je dat. Uh, ik kan dat ik, in de auto kon ik heel erg opgefokt zijn. Een ander voorbeeld. En me enorm druk maken over andere mensen. Dat doe ik niet meer. Nou, je hebt je net hier wel enorm zitten opwinden over het feit dat je auto niet start, hè? Ja, dat dan weer wel. Dat vind je het gek? Nee, dat is mijn eer daarna dat hij er niet komt. Maar het is niet zo. Vroeger had ik echt. Had ik, kruisend, had, ik, had ik bij zijn auto gestaan. En de hele wereld verdoemd. En nu denk ik, joh. Er is een oplossing ik kom hier wel klaar. En die komt er ook. Nee, Hé, dat is toch anders. Die lekker klaar. Je kan maar één keer lezen. Moet je goed doen. Moet je echt goed doen. Moet je over nadenken hoe je het doet. Nooit gedaan. Doe ik nu wel. En wat doe je dan nu anders dan... Uh, waar denk je dan nu over na? Nou, over hoe, ik, uh, hoe, we, hoe we verder gaan. Waar mijn ambities liggen. Wat ik wil. Wat ik in dit leven wil. Wat ik, uh, ja, wat ik verder moet gaan worden. Wat moet ik nou worden als ik een grote jongen ben? En dat kan ik op een veel zekerder manier doen. Ik kan nu veel meer vanuit mezelf redeneren. Vanuit mezelf kijken. En zeggen van, vind ik dat goed om te doen? Het is niet meer zo dat ik denk van... Vinden andere mensen het wel goed wat ik doe? Ik weeg niet meer wat andere mensen van mij vinden. Maar ik ben wel nu op een niveau gekomen. Ik denk: jongen, je bent om jezelf. Je begint zelf, je gaat ook zelf. Helemaal zelf sluit je, het, uh, sluit je de ogen, is aan het eind. En dan moet je, in die tussentijd moet je ook gewoon ook voor jezelf zorgen. Dus ik ben ook meer met ik. Het je... klinkt wat vaag hè? Nee, nee, nee, het klinkt niet zo vaag, want dat begrijp ik wel. Nee, maar uh, meer met ik. Je bent wel getrouwd, je hebt twee ja. kinderen. Ja. Ik uh, bedoel, zo, ik kan het niet zijn. Je moet wel ook. Uh, ja, ooit... tuurlijk, nee, hallo. Ja. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar het gaat. Maar wel... doe je dat anders? Sta je anders ja. in, je, in je gezinsleven je en je vaderrol? Ja, ook wel. Nou, mijn vaderrol is niet zo veranderd. Nee, absoluut niet. Nee, maar het, ik ben wel. Uh, ik. ik uh, ja, daar verandert niet zo gek van aan. Het is. Het is meer dat ik... Hè, mijn kinderen, die, die, ik, ik ben een opvliegend mannetje. Ik was, als er apparaten dat niet deden, nou, jongen, dan was het echt wel huis te klein. Dat is, dat is falen. En dat wil je niet. En ik heb nu iets falen, je hoort erbij. Iedereen faalt en iedereen heeft onzekerheid. Iedereen gaat. Dus die kinderen, die begint het op te vallen dat pa wat rustiger is. Ook achter het stuur. Dat ik niet zit te, te, te, te, tegen het te vooruit tijger. op het moment dat er iemand 105 rijdt waar hij eigenlijk 120 mag. Nou, dat was vroeger, die ging ik links voorbij. Of rechts, als het niet mocht. Gewoon van, je moet, kan die 120, kom op man, draad hem door! En, en daar ben ik, denk ik, joh, weet je, met 105 komen we er ook. En, en hoe, uh, jouw vrouw, die ziet natuurlijk ook dat je veranderd bent. Wat ja. zegt zij over jouw verandering? Wat, wat ziet zij, wat valt ze op? Ja, die ook dit, dat ik rustiger, gelijkmatiger ben, een beetje. Ja, anders in het leven sta. Ik ben wel wat vrolijker geworden. Ja, ja, ja, denk ik wel. Ja. Vrolijker? Ja, nee, ja vrolijker. Nou, ik ken jou nog ook van, van voor, het ongeluk. Ja maar, ik ook, al, ja, maar ik ben altijd een grappig genoemd. mens. Ik ben een vrolijke... Ja. Ja, het glas is altijd, altijd halfvol, hè? Ik ben altijd van het halfvolle glas. Nee, vrolijker. Nee, ik ben, ik ben meer mezelf. Dat is een beetje het verhaal. Ik kan ook inderdaad gaan nog genieten van is rust. En ik kan ook denken, ik hoef niet altijd de, de Pias uit te hangen... en de clown te zijn. En het middelpunt van de belangstelling mag een ander ook doen. Dat is ook heel goed. Doe maar even niet. Ik vind het nog steeds leuk, hoor. Ik hou erg van, van aandacht en dan maar op. En van belangstelling. Maar ik ben ook een beetje rustig. En ik denk, denk van ja, God. Ben je ook maar zonder gaan leven? Ja, ja. Absoluut. En ik ben ook, dit is ook. Die, die pilstenk, die moet er toch een keer af. En daar zit jarenlang investering in. Met mooie wijnen en lekker eten en noem maar op. Maar dat, dat moeten we ook niet meer doen. Dat is niet goed. Ook dat is uiteindelijk niet sustainable. Dat is ook altijd iets geweest. Dat ik dacht van nou, ik ben onzeker. Weet je wel. En dan, dan ga je ook uh, denken van nou. Uh, Kleine verdrietjes, uh, dat vreet je makkelijk weg. En dat is weg. Ik ben, ik ben uh, aan het trainen om mijn rug weer op orde te krijgen. En dat betekent ook dat ik ben gaan nadenken over. Wat, moet ik, wat stop ik eigenlijk allemaal in mijn mond? En moet dat nou wel? Dat moeten we helemaal niet meer verwerven. Dat doen we niet meer. Onzin. Dus ik ben nu de eerste tien uh, plus kilo's kwijt. En daar komen er nog veertig bij. En dan ben ik, ik zal nooit dun worden, maar. Ik, ik bereik niet de goddelijke uh, uh, regioen die jij hebt. Ja. Voor je leeftijd dat dan. Ja. <laughs> maar dan je gaat moet wel nog veertig kilo stutteren. af. De, nou, ik, nee, maar dik 30, dan ben ik klaar. Ja, dan vind ik het goed. Dan vind ik mezelf prima, ja. En weet je wat het gekke is? Nou? Je moet gewoon eten wat andere mensen eten. Het hele verhaal met moeilijke toestanden en koolhydraatjes. Als jij eet wat een normaal mens eet dan val je gewoon af. En ik dacht altijd dat een normaal mens... altijd wat ik had. En dan ga je dat eens gewoon meten. En iedereen zegt, yo, ik eet zoveel. En dan ga je eens kijken, wat eet jij dan? Moet je eens bij iemand anders... moet je een dikke en een dunne uh, uh, mens naast elkaar zetten... en dan die dikke dikkers laten meekijken wat die dunne eet. En die dunne zegt, ik eet me helemaal gek. Nou, die eet een tiende van wat die dikke eet. En daar zit hem de kneep. En nou, dan ik Wat de klap allemaal niet uh, teweeg brengt. Ja, ja, dat brengt. Het ja. is gewoon Bas van Werven 2.0. Dit is inderdaad wel, uh, dat denk ik ook, ja. ja. Het is echt zo. Ben je de klap dankbaar? Ja, achteraf wel, ja. Zeer. En ook dat ik er zo uitgekomen ben. Want ik heb eigenlijk niks. Ja, ik heb dat losgescheurde sleutelbeen. En een, en een litteken op mijn kop, wat je toch niet ziet. Want het haar zit er gewoon overheen. En verder niet... Uh, ik had die hernia, die is weg, want ik ben naar het sporten geslagen. Spieren gaan trainen. En heb je ook het idee dat je in een soort van extra tijd leeft? Omdat je eigenlijk uh, door deze klap... Uh, nee, want dat, dat, dat zijn echte mensen die, die hebben die tunnel met licht gezien. En het is niet extra tijd, nee. Het is ook niet borrow time. Ik heb wel geleerd, en dat is een heel belangrijke les... is dat het leven heel erg verhankelijk is. Het is heel snel voorbij. En het zit, het is zo, je steekt de straat over, Oh, tram, jammer. Plat. En dat, dat is iets wat je goed moet beseffen. Dat Bij alles wat je doet, dat je denkt, nou, we zitten er. Het is leuk, we houden het ook even leuk. En daarom is rust ook veel beter. Geniet er nou maar van. Je kan je hele leven opwinden, moet je niet doen. Dat is niet goed. En dat zijn wel wijze lessen. Gewoon zorgen ervoor dat je, dat je goed leeft voor jezelf, voor je omgeving. Klaar. En dat leer je wel door zo'n klap. Dat heb ik tenminste wel opgepakt. Ben je dan ook minder narcistisch geworden? Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Dat is wel zo, ja. Ja. Daar heb ik geen last van. Of minder, in ieder geval. Het kan mij niet, ja. Je moet dus doen wat je leuk vindt. En narcisme, ach, zijn niet zo vijvers en spiegels meer. Dat is wel goed. Mooi. Ja. Ja... Ja, daar komen we toch op een punt. Uh, een stokje waar... wijn, voor je zeggen. Ja, nee, nee ja, ja, en waar ook toch een klein tikje narcisme ja. bij komt kijken. Aan jouw kant, denk ik dan. Want ik was altijd wel... Ja, ik, ik, ik luisterde vroeger veel naar Talk Radio, ja. waar jij toch begonnen bent. Ja. Na je juristentijd ja, ja. Uh, kwam jij bij Talk Radio ja, terecht, Op een rare manier. Ik was er wel fan van. ja ja, jij kan behoorlijk goed talk radio <laughs> doen. En nu is het altijd zo dat wij altijd even de roomservice bellen. Okay. Maar nu lijkt het mij dus een heel leuk idee mm -hmm. uh, dat jij de roomservice even belt. En ja. dan even kijken of je nog zo'n talk Hij weet van niks, de roomservice. Ja. Dus uh, of jij nog zo'n talk radio gesprekje eruit kan klappen. Een talk gesprek. Ja, gewoon een paar rare vragen aan hem ja. stelt. Een beetje uit de tent lopen. Ik, ik, ik ja? ben zelf fan, dus misschien moeten we dat gewoon proberen. <laughs> ja, we moeten natuurlijk ja, ook gewoon wat bestellen. Maar dan moet je Jij hier moet je even... Je moet even uit je... Ja. Uh, uh, uh, Onze kabeltje is niet zo lang, dus je moet ja. een beetje deze kant op komen. Ja, dus je, moet, uh, je kan opstaan, toch? God, ja, dat gaat makkelijk tegenwoordig. Ja, gelukkig wel. Dat doen we wel. Uh, hij belt al. en dan moet. Het is, uh, je? het is gewoon room service. En dan zeg je, nou, ik wil Kamer 117 wat bestellen ja. en dan... Uh, Hoor jij me, of niet? Jij ja, ja, ja, ja, ja, mag gewoon luisteren. Kan ik, ja? kan ik op de luidspreker zitten? Nee, je, ziet al, roepen, je ik kan hier luisteren, daar luisteren daar ja. Mag ik u verdiend zijn? Hallo? Ja, goeiedag Roomservice, waarom kan ik u verdiend zijn? Hoor je hem ik al? Ik hoor niks. Nee? Wacht eens, ja. hoor. wacht even, hoor. Hallo? Ik Ja, hoor zeker? Hem. Ik hoor hem niet. Wacht, hier, dan neem je mijn oor. We zijn, ja. zijn enorm, het is ook weer Torf Radio, hè? Prutsen met... Uh, ja, rommel, met, uh, rommel, maar dat wordt zo maar hem ja. Goedenavond. Romseus, goedenavond. Ja, dag, goedenavond. Van wervenkamer 117. Uh, wat kan ik voor u betekenen? Nou, dat is even de vraag wat u voor mij kunt betekenen. Ik heb namelijk een... Uh, uh, luister, uh, kijkt u naar de Tour de France overdag? Ja, zeker. Ja. Kunt u mij vertellen waar Bouke Mollema staat nu? Uh, de laatste week, naar kan ik naar is op de tweede plek. Op de tweede plek in het algemeen klassement? Ja. Dat is wel knap, hè? Ja. Uh, dat is heel strak, ja. Nou, kunt u zich nog. Maar een even... tijd geleden volgens mij. Volgens mij ook. Wie was dat? Wie was dat ook weer vorige keer? Als dat Nederlander... zou ik u niet kunnen stellen. Was, was dat zoete melk ook niet? Die was toch eeuwige tweede? Maar daar bel ik ook helemaal niet voor. Uh, ik, ik heb een heel lekker glas wijn gekregen, er straks. Een Chianti Classico. En daar had ik graag uh, nog een glaasje van. Ja, daar schijnt een fles van te zijn. Ergens, die in dat het hotel zijn. Ja, die speciaal Geen voor mij gemaakt, geloof ik. Als u die nou eens traceert, dan zou dat fijn ja. zijn. En dan kamer 106. Oh, en als u tweede wordt in het algemeen klassement... vinden we dat niet erg. <lacht> oh, en een, en, een, en een fluitje voor meneer Loediers graag. Maar dat moet dan bier in. Alles is iets wat voor u kan tekenen. Nee, volgens mij niet. Plankje witteballen? Nee, dat doen we niet. Nee, nee, nee dit is hem zo. <lacht> Geen trui. Nee, ook niet. Nee, heel graag. Als u, dat, als u een wijntje en een biertje doet, klaar. Geen enkel probleem. Kom snel mogelijk op de kamers weer. Fantastisch, dank u wel. Dank u vriendelijk. Dank. Daag. Deze man is uh, nu in een uh, kleine staat van verwarring. Die denkt nu: waar heet, wat, is wat heeft deze vent gedronken? Nou, dat is toch heel goed, maar dat toch is toch Want, uh, ja, radio. Ja. Wat is er zo mooi aan? Ja, die vrijheid, jongen. Dat je kunt spelen met tekst, met, met tijd, met temporiseren, met. Uh, met mensen, met, met onderwerpen, met... Uh, weet je, het, het mooiste vind ik van radio, heb ik altijd gezegd... je kunt mystificeren. Wij kunnen nu ons voorstellen, je ogen dicht doet... zit er een vent beneden, roomservice... in zo'n beetje zo'n zo treurig kantoortje in een hotel... met slecht licht en een, en een boekie en die heeft toegang tot de keuken en de drankkast... En die heeft een bruin pak met een verkeerde das aan. En die gaat nu, die heeft nu net een gesprek gevoerd met een vent van die daarna. Die heeft. Wat hij gesnoven heeft, weet ik niet. Maar het is niet, niet goed. En uh, als je dit zo beschrijft, dan kun je dat thuis kan je dat bedenken. Mensen zitten nu thuis aan de bank. Of te lachen. Of die denken: Ach jezus. Inderdaad, zo'n zo roomservice man. Wat, wat zou dat voor vent zijn? Hoe ziet hij eruit? Dan maak je een beeld bij. En dat is het mooie: dat 2D, wat radio 2D heeft zorgt ervoor dat je geest uitgedaagd wordt om daar 3D van te maken. Televisie is natuurlijk een veel platter medium wat dat betreft. Tenzij het beeld zoveel informatie draagt... Hè, dat 3D echt noodzakelijk wordt om het boodschap over te krijgen. En daar kan 3D weer heel, heel mooi in zijn. Maar het mystificeren is het mooiste van radio. En wat maakt jou goed op de radio? Ik heb een lekkere stem, om mee te beginnen. En... Uh... Ik ben wel een gek. Ik kan, ik kan improviseren, ik kan gekke bochtjes maken... ik kan leuke dingetjes doen, onverwachte grap maken. Dat heb ik bij, bij BNR ook gedaan. On the Move was leuk, omdat het een ochtendprogramma... Ah, er is meneer de Roemseurs. Bruinpak, verkeerde dag? Staat hij er al, of niet? Ja, volgens mij ja, hoor ik ja, wat dan ja, de deur nou, dat dan een duur niet. Ik dacht, ik hoor wat. Maar dat heb, dat, daar heb ik humor in gebouwd. Je moet je voorzetten. Je rijdt s'morgens naar je werk toe. Hè? Dan komt er een nieuwe werkdag op je af. Je zit in je Audi A6... Je navigatiesysteem doet het niet lekker vandaag. Je hebt een vervelende pokkenklant in Emmer rot en het weg. Daar moet je eindeloos vergaderen. Je weet dat het eikel is en dat hij voor de laatste 13 cent gaat. Nou, wat doe je? Je zet on the move aan. En er komt iemand die praat je door het nieuws heen... en die maakt af en toe een grap. En die grap die moet zo zijn dat hij denkt... nou, die maakt hij alleen voor mij. Ik, ik begrijp die grap. Die begrijpt niemand. Die grap begrijp ik. Nou, dat heb ik zo vaak teruggehoord. Je moet... S morgens moet je mensen, eh, eh, ook vrouwen, die zeggen... ik word altijd met u wakker. Ik zeg, doet u dat nooit als mijn vrouw erbij staat? <laughs> Wil u dat nooit Ik word altijd met u wakker. Maar dat is heerlijk. Maar als, bedoel, dat, het, het is absoluut een talent en je hebt een goede stem. en eh, Het was heerlijk met jou wakker worden bij onderhoeven en in de, in, in de auto zitten. Nooit een vrouw maar waarom eh, toch de overstap gemaakt naar uh, televisie, naar een vandaag ja. bij de trots? Omdat ik dat televisieproduct uh, heel integrerend vind... En ik heb jaren geleden eens een keer wat, wat, wat frivole programma's gemaakt voor RTL. En je ziet dan hoe dat televisieproduct gemaakt wordt. En ik was eigenlijk, ik was ook... Ik heb bij BNR alles meegemaakt, alle mooie dingen gedaan. Prijzig, Marconi Awards, allerlei mooie dingen. En uh, elke morgen om half vier mijn bed uit. Hoi! En dan komt er zoiets voorbij en dan denk je... Ja, maar wacht even, ik wil hier wel eens over praten. Ik ben daar eigenlijk gewoon met een open vizier... Ben ik gaan praten bij de trolls... En, hè, mijn huidige werkgever. En daar kreeg ik drie kerels tegenover me. Waarvan ik dacht, jeetje, dat zijn, het zijn goede kerels, ze zijn intrigerend En ze durven een dikke radiovent weg te halen om in die studio te zetten. Dan heb je ballen. En ik, daar hou ik van. Kerels die gewoon denken, dat is een vent, die moeten we hebben. Die is gewoon goed. En dat is leuk. Dus ik, ik mocht gaan... En ik kreeg ineens het best bekijke actualiteitenprogramma van Nederland. Met dikke miljoen kijkers per... Ah, tenminste, als het koud is, buiten. En dat is wel heel gek. En je leert dan van binnenuit... dat, dat televisie pop, uh, uh, uh, maken... dat maak je je eigen. Ik ben nu drie jaar ben ik bij het bedrijf. En ik geniet elke dag. Het is zalig. Met die verstanden... dat ik op Radio 1 op zaterdag nog twee programma's heb. Dus ik heb het radiodier in mij... de honger van het radiodier wordt gestild... Wekelijks. En het televisiedier dat wordt langzaam opgekweekt. En dat is, vind ik heerlijk om te doen. Ik wil ook overal meekijken en uh, meelullen. En even, ah. Nou wordt er wel degelijk gekomen. De zal ik even, zal de ik de ik de even uh, lopen? Ja, is goed voor je. Ja. <laughs> ik loop uh, naar de deur. Ja. Goedenavond. Welkom. Merci. Nou, en niet in de gele trui zie ik. Maar wel gelukt. Heel goed. Super. Kijk eens. Oh, kijk. Heerlijk. Dank u vriendelijk zeg. Heel graag gedaan. Dat het u mag smaken, Dat Proost, gaat helemaal hè? lukken. Dank u wel. En op, uh, op Bouken zeg ik hè. Ja, zeker weten. Op uh, de tour die op eigenlijk eens goed gaat. Ja santé. Ja, santé. ja, santé. Maar je zei net al van ja... Dan kom je op tv en dan zaten drie mensen tegenover je. En je zei zelf al van ja... Er staat dan toch een dikke man te presenteren. Ja, ja. Maar zie je daar zelf mee? Totaal niet. Nee, het gaat om inhoud. Ik <laughs> heb voldoende inhoud. Nee, nee, het gaat uiteindelijk om wat je, wat je vertelt. En kijk nou eens op straat. Daar lopen echt niet alleen maar beach, uh, beach boys. En dat ben ik ook niet. En in het park zie ik er nog redelijk netjes uit. Het is voor mijn eigen gezondheid dat het er nu af moet. Maar ik vind mezelf niet uh, uh, verschrikkelijk uh, heel zwaar. Dat valt wel mee. En als je terugkijkt naar je presentatie bij 1Vandaag... Ja. Ben je dan heel kritisch op jezelf? Ik, uh... Nee, over het algemeen. Ja, wel. natuurlijk, eh, je kijkt naar jezelf en je kijkt hoe je staat. En af en toe denk ik, man, niet dat vertrokken bekkie. Dan heb je zo'n schoolmeesterige blik. Moet je niet hebben. Maar je moet ook wel, ook daar is... Hè, die extra dimensie nu van het 3D. Uh, je expressie, je gezicht. Je spreekt boekdelen. Dus als ik daar met een heel blij gezicht aan te kondigen... dat er allemaal ellendige dingen gebeuren... dan ben je niet geloofwaardig. Dus ik, en dat... In ieder mens zit toch, he, je wil toch proberen zo authentiek mogelijk. Oh, ik wil, ik, what you see is what you get. Dat wil ik echt en dat doe ik ook, dat probeer ik ook. En er zijn dingen die mij ook raken en dat, dat kan je ook laten zien. Ook zo'n Ruben en Julian. Ja. Jongen, als je dat staat te vertellen, dan kan ik, ik ben vader van twee kinderen. Man, dat moet je toch niet meemaken. En dat, dat giert op mijn kop. Ik sta daar, uh, gesereerd sta ik als nieuwsanker sta ik in, verhaal aan te kondigen, waarvan je eigenlijk heel hard moet gaan grillen in de studio. En moet zeggen, jeetje, wat gebeurt hier? Hier is een vrouw kapot gemaakt door een, door een vent. Een gek die daar zijn kinderen het leven heeft. Wat moeten die kinderen hebben gedacht? Oh. Hè? Dat, dat spookt door je kop. Nou, dat zijn dingen, joh. Dat, uh, en dan moet je dan maar... En dan zie ik mezelf terug en denk ik, ja, dan sta je wel met een beetje een, een, beetje een lullig bekje. Ja, vind je het gek? Ik nodig u uit dit ook over te doen. Oh, inderdaad, nou dat is TV, Maar ik heb toch voor jou een plaat uitgekozen dat iets meer met radio uh, okay. te maken heeft. Dus ik hoop dat je hem mooi vindt. <lacht> Zet je koptelefoon op ja, ik en doen. ik hoop dat hij het uh, doet. Want nee, dan deed hij het niet. Uh, we zitten hier met de technische mankementen. Maar dat is ook hij is radio, hè? Hij is los oh, dat en met het kastje brandt niet. En, uh, het, uh... Ik ben benieuwd, Patrick. En wij gaan luisteren naar uh, de radio van Stef Bos. Hé! Hey.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 Stef Bos met de radio voor Bas van Werven. Ja, toch echt een, een radiodier, maar gelukkig ja. ook televisiedier. Ja. Uh, maar even terug naar dat radio. Uh, vo trouwens, voor je te goede plaat. <laughs> Heerlijk, ik ken hem niet. Wat idioot, hè? Ja, we draaien nooit plaat nee, op maar, maar het, maar het, uh, het zegt precies wat het wel doet. Ja, ja goed, dat he? is heel goed. Ja. Um, want, ik uh, hou ook van de radio, nou. Nog al altijd. Ik ben namelijk ook redelijk ingevoerd in het heel mm -hmm. En vanaf 1 januari verandert de hele, hele programmering op Radio 1. Ja. En volgens mij ga jij iets, uh, een mooi avontuur beleven... bij uh, de fusiecombinatie Afro-Tros. Ja, dat klopt. Nou, tenminste, uh, laat ik zo zeggen... de plannen zijn 90% uh, uh, klaar. En je weet hoe dat werkt. In Hilversum uh, is er pas uh, uh, daadwerkelijk een klap op te geven... als het echt al waar januari is. Uh, tot die tijd uh, zullen we het uh, nog, niet, nog niet zo roepen, maar ik... Uh, wat ik kan zeggen is dat 1 vandaag ook op radio gaat. En dat we een middagprogramma hoogstwaarschijnlijk gaan krijgen. Van maandag tot en met vrijdag. Van 2 tot? Van 2 tot half vijf Uit mijn hoofd. En daar uh, gaan wij actualiteiten brengen ook. Radio 1 vandaag. Radio 1 vandaag. Gaat het ook zo heten? Eén oh ja? Of 1 vandaag radio. Een ja. van de twee. Ja. En uh, jij gaat het presenteren? En ik hoop dat ik daar inderdaad voor, uh, voor uh, aangewezen word. Ja, ik ga het wel presenteren. Kan ik je nu vertellen, ja. Ik ga het zeker presenteren, ja. Ja, leuk. Hè? Fijn, hè? Ja, vind ik wel. Je hebt een primeur, jongen. Ah, met wie? <laughs> ja, dat weet ik niet. Want, ga nee, je nee, het alleen nee, presenteren? Of, uh... nee, nee, nee, nee, nee, niet. Uh, mijn uh, uh, tegenvoeter in de, op de televisie, mijn grote vriend uh, Pieter-Jan Hagens... die gaat niet radio op. Dat kan niet in zijn... Constellatie bij, eh, bij, eh, eh, bij de afro. Dus er komt vanuit de avro een andere presentator bij, en dat wordt hoogstwaarschijnlijk Jan Mom. En dan komt er nog een derde wiel aan de wagen. Want dat derde wiel dat gaat niet alleen in duo presentatie met een van ons presenteren, maar ook op televisie presenteren. En daar gaan stemmen om daar een vrouw neer te zetten. Want dat zou goed zijn voor het. Voor het beeld, nou, al, al die kerels. En dan zeker, ja, Jan en ik eh, zijn even niet van die hele mooie mannen. Dus er moet een beetje een mooie meid tussen. Nou, wie dat worden gaat. Een mooie meid is badinerend. Laat ik dat direct terugnemen voor een aanstaande collega... waarvan ik niet weet wie het wordt. Maar dat, moet, dat wordt een vrouw met inhoud en pit. Antoinette Herzenberg. Geen, nee, die heeft radar. Ik heb geen idee. Nee, echt niet. Maar dan zijn jullie met z'n drieën en ja. dan doe jij radio. Dan doe ik een stukje radio en ik doe een stukje televisie. Oh, je blijft tv doen? Zeker. En uh, heb je al een beetje idee wat de contouren worden van het, uh, van het Radio 1 vandaag? Uh, nou, dat, dat, uh, uh, dat is heel lastig te zeggen. En ik, heb, ik ben altijd, ook bij BNR hebben we dat altijd gedaan. Je moet een, programma, een radioprogramma niet gaan bedenken vijf maanden voordat je het gaat uitzenden, want wordt het een drama. Je moet het eigenlijk, je moet in, in, in een maand tijd moet je dat in elkaar timmeren. We zitten met uitstekende radiomakers, zowel van AFO als van Tros. We kunnen allemaal radio maken. we weten precies hoe het werkt. We weten ook, als je kijkt naar zo'n timeslot tussen twee en half vijf... hoe mensen luisteren, waar ze luisteren, wat ze horen willen... Nou, daar, kan je, daar moet je je programmering ook voor gaan afstemmen. Uh, er zullen links zijn naar, uh, uh, ongetwijfeld, naar wat er saans op televisie is. Maar er zullen ook andere dingen. Je moet 2,5 uur radio maken. Dat is anders dan 25 minuten televisie. He? Dat is een oh, allemaal. Dus we zullen gewoon meer aandacht voor andere dingen hebben. Het wordt een programma wat sowieso onder de brand een vandaag komt. Dus het gaat over Nederlands nieuws. Over dingen wat jou en mij aangaan. Wat gebeurt er bij jou in de straat? Hoe zit het met bepaalde issues als veiligheid, als eh, economie. Als... Waar gaat het over in Nederland? Nou, dat, dat moet spraakmakende radio worden. Waarbij we eh, deskundig hebben, eh, maar waar het ook kan gaan, bijvoorbeeld, over eh, wat is er vanavond in radar. Nou, daar hebben we het. Antoinette komt even binnen. Dat vind ik mooi. En dat zeg ik nu aan personeel dat zou ik willen. Want dat is leuk, want dat is ook afrotros. En dat hoort er ook bij. En het is leuk als je mensen informeert en je: kijk nou vanavond even, want om half negen gaat over je boekenpolis. En dan doen we even, dan hebben we nog een uitstapje... met iemand die iets weet van hoe de en. Heb je het Tuurlijk. Man, dat is lekker. Dat wordt weer vijf dagen radio week. Ik heb een U-bocht, ben ik gewoon weer terug. Nee, onzin, maar... Nee, ik vind het heerlijk. Ik vind radio echt mooi. En ik heb, nu zit ik op, op vijf kwartier per week. Nou, dat, is, dat zeg ik, dat voedt het radiodier redelijk. Maar ik, uh, ik vind het heel zalig om te doen. En he, helemaal, joh, met een nieuw team. Met hem, of een nieuw team, je gaat met mensen die, die, die we nu al hebben. Die gaan daar deel van uitmaken, worden andere mensen bijgehaald. Dat wordt een constellatie waarbij een vandaag televisie en radio... wel gaan samenwerken. Kruisverbanden ontstaan is dus natuurlijk heerlijk, maar goed. Je zegt: Ik heb nu vijf kwartier radio, ja, dat is drie kwartier. Uh, uh, bedrijf. Tros, bedrijf, in bedrijf en twee kwartier de Tros Auto Show. O, show. Ja. hoe vaak sta jij bij uh, de directeur van de Tros uh, aan zijn bureau om te zeggen: Van hé, hey, dat uh, de Tros Auto Show <lacht> moet een televisieprogramma worden? Nou, als hij binnen is, eigenlijk altijd. <lacht> Nee, daar zijn wel ideeën over, ja, absoluut. Want maar... Top Gear is onge ongeveer het meest succesvolle ja, programma ter wereld. O, daar moet je nooit mee willen vergelijken. Nee, daar wil je niet mee nee, vergelijken. Nee, maar vroeger nee, had nee. TOS toch wel van die autoprogramma's. Ja, televisie. natuurlijk. De, de, de Gouden Koets was dat niet? Ja, ja, met... ja. Ja, ja. de daarvoor van, maar dat was de ja. Avro, geloof ik. Nee, we hadden natuurlijk, nee, er zijn altijd uh, autoprogramma's geweest. En vaak waren dat, en dat, kijk, TOS is ook een heel goede omroep wat dat betreft, want wij doen veel aan consumentenzaken. Maar wanneer dan komt er dan ook een, een autoprogramma met Pas nou, ik, wil, ik wil een autoprogramma maken. En dat is, daar zijn we uh, uiteraard over aan het... En daar ben ik over aan het nadenken, laat ik het maar zo zeggen. En ik word daarin gedoogd door mijn baas. Die zegt ja, tuurlijk. Ik denk erover na, is goed. En kom eens met een voorstel. En, uh, nou, dat is, uh, ik zit daar vaak op het bureau om daarover te, over te lullen. En dat moet een keer gaan gebeuren. En ik ga de tent niet uit zonder dat ik uh, dat, dat echt gerealiseerd heb. Dat gaan we gewoon doen. Maar wanneer? Ik, ja, wanneer wordt de pilot gemaakt? Nou, geen idee. Eerst moet die, die fusie... Je weet hoe het gaat, hè? Je bent BNN en VAR in elkaar aan het schuiven. Nou, de, fu de fusie met de grote F... is nu het apparaat, de, het schip... wat alle andere scheepjes terzijde duwt. Eerst moet die mammoetdenker er doorheen... en daarna gaan we weer doen. En op de achtergrond zit ik in mijn roeiboot... achter die mammoetdenker aan te roeien. Maar hij komt er een keer. We halen hem een keer in. En daar komt gewoon, als het aan mij ligt... hoe het, hoe het ook... Je krijgt ruzie over aan het van de maandag... met mijn mediadirecteur... Dat is dan jammer. We gaan het echt doen, Remco. Ik zeg het nu. Ik maar. kijk nu onmiddellijk naar 1-1 ja. staat er al. Afro tros komt met autoprogramma. Ik zit nee. erop te wachten. Nee, het uh, is mijn droomwens. Dat weet je. En het is. Uh, ik, maar ik wil dat ik wil, uh, uh, je moet niet een consument. Je moet de passie. Wat ik ook met dat autoshow dat autoshowtje met Carlo doe. Daar moet passie in zitten en gein en lol en lachen en slap. hoer over autootjes. Wat wij fijn vinden. En we hebben daar een vrij grote schare mensen weer bijgekregen die dat ook leuk vinden. Mensen zeggen, joh, in godsend, die twee ballen die alleen maar zitten te brallen over, over meer pk's. Dat, echt, waar, waar gaat het over? Dit land moet naar groen toe. Nee, wij niet. Wij moeten gewoon lekker branden. Maar volgens mij word jij volgend jaar ook 50. Dat klopt. Heb jij stiekem zitten kijken? Uh, nou ja, ik heb me een <laughs> beetje ingelezen. Ja, ja, dit, ja, ja, ja. Was niet, dit was niet de moeilijkste. Nee, uh, maar je, je wordt vijftig. En uh, nou ja, vorig jaar, we hebben we het al lang over gehad... Uh, die klap uh, van de ladder. Ja. Um, en toen zei je al van ja... Uh, ik ben... Uh, ik, ik besef me meer wat leven is... Ja. en dat het zo voorbij kan zijn. Ja. Wat wil je dan nog? Uh, ja, dat is, dat is mooi, hè? Dat je, je ambitie eigenlijk wordt ingevuld nu weer door een van de radio. Dat is prettig. Daar zit ik ook op. Daar wil ik ook in. Intrinsiek wil ik daar uh, onderdeel van zijn. Dat moet een belangrijk programma gaan worden. Dat is mijn ambitie om dat te doen. Dat is een vrij korte termijn ambitie. Ik wil uiteindelijk. Wil ik wil... Uh, uh, ik zit heel erg op een plek. Ik vind die Tros een hele lekkere omgeving. Het is een lekkere omroep. Hij is plat. Het is lekker georganiseerd. Straks komt de AVRO erbij. Nou, ik weet niet beter, want ik werk met AVRO-collega's samen, dan dat dat eigenlijk een vrij fluide verhaal wordt. Ik weet niet, bijvoorbeeld wie er bij een vandaag op de AVRO of de Tros payroll staan. Dus dat gaat, dat gaat goedkomen. Ja, maar en dit waar... is je programma. Maar, dat bedoel, en dat snap ik ook. En, en Dat gaat ben... er ook komen. Maar dat Radio en die... 1 vandaag. Maar en wat, die wat, met die wat ambitie, heb je nog? Ik wil inderdaad, mijn ambitie is mijn eerstkomende ambitie is een autoprogramma maken. En dat wil ik echt. En dat wil ik niet. Geen Top Gear. Maar dat wordt een lekker jongensprogramma. Ga maar lekker kijken. En dat kan bij de publiek. In. En dat kan met passie. En dat kan gewoon. En, en voor de rest, heb je voor de rest nog uh, dromen? Wat bedoel, je, 50, weet je wel, is nog een heel... Waar gaan we heen? Ja. Ja. Ah, ik, ik wil dit vak, zoals ik het nu doe. Dat, dat klinkt misschien gek. Ik heb niet de ambitie om ineens een NOS-journaal te gaan presenteren. Ik zou het le heel leuk vinden om een ondernemersprogramma te maken. Om een programma te maken waarbij je starters volgt, bijvoorbeeld start-ups. He, Ruud Hendricks heeft een, een tent Startup Bootcamp waar uh, mensen met een goed idee worden verder geholpen. En het is heel mooi om dat proces te volgen. Wat zijn de winners? Wat zijn de losers? En wat zie je in het begin? He, zie je al meteen ontstaan dat er afhakers zijn? Of zijn er ook onverwachte wendingen in het zakenleven... waardoor iets ineens goed, ineens goed gaat en gaat lopen? Hoe verklaren we dat Twitter uit is nu? He, dat is dan beschouwend, maar je moet ook vooruitkijken... Het gewoon, Kijken en onderzoeken. Daar heb je, heb je door doen. je val van je ladder en, en, en uh, wat, er allemaal, wat voor inzichten je kreeg... ook haast gekregen in je leven? Nee, totaal niet. Nee. Het komt wel. Het leuke is als je... Uh, uh, ik ben heel slecht in namen, Patrick. Dat is heel jammer. Uh, hoe heet die man? Ik wil Felix Leiter zeggen. Nou, dat is me echt niet, want dat was de hulp van James Bond en allerlei films. Je had een hele beroemde anchorman bij uh, ABC News... En uh, die had, dat was een grijze dakduif. En die was 72. En die is op een gegeven moment geweldig gepakt door Bush. In de 2004-campagne bush Kerry uh, heeft hij op een gegeven moment iets over uh, uh, Kerry gelekt... wat niet bleek te kloppen. En toen is hij door de Bush-administration eruit getiefd. En dat was jammer, want dat was de man, Dan Rather. Daar is hij weer. Een, een icoon. Dat was dé nieuwsanker. Die ging zitten vanaf de jaren 50 was het, deed die man dat. En die ging zitten en die zei: Hallo, folks. En dan begon hij met het nieuws. En iedereen voelde zich aangesproken. En die man is eruit geflikkerd. En die was dus dik in de 70. Dit vak kun je lang volhouden. als je de authenticiteit hebt. en, de, uh, uh, en je kunt zorgen dat je je verhaal goed houdt, consistent blijft. En uh, Waarom zou ik wat anders gaan doen? Ik vind het heerlijk wat ik doe, radio. En televisie. Krijg mij maar eens weg. Nee, ja, dat, dat gaat niet. Daar moet je een ladder op zetten. Dat... Nee, nee. <laughs> ja. ja. Nee, ja. Uh, je hoeft ook zeker niet weg. En zeker niet nu dat je weer terug nee. naar de radio gaat. Ik nee. bedoel, het wordt, het, het wordt alleen maar, ja, maar beter. Ja, je wordt weer blij, hè? Uh, ja, ik wel. Het is na jullie, hè? Want jullie hebben het lunchprogramma. Als het goed is, gaat uh, de BNN-varencombinatie het van 12 tot 2 doen. Ja. Ja. En wat uh, wordt dat met uh, niet met Jurgen van den Berg, heb ik al? Nee, maar dat is één. Gaat uh, Patrick Lodiers dat uh, doen misschien? Nou, dat okay, zijn jou ja, nu even uit. Uh, ik ben nog niet gevraagd door de. Je bent voorzitter. nog niet. <lacht> <er>. <lacht> nou, vraag het eens. Nou ja, ik zal het misschien vragen. Ja. Het is, ik bedoel, ik draaide deze platform van Stef Bos niet voor niks. ik, bedoel, ja, ik, ik hou al het ook he? al voor de radio. Ja, ja, ja het is echt uh, ja. het is apart. Met ja, er zit hier een, uh, anders zit hier achter de, de knoppen. Ja. En dat, Met z'n twee maak je radio, terwijl televisie toch een apparaat is. Nou, absoluut. En inderdaad, we zitten hier in zo'n, hebben we het niet beschreven, een prachtige hotelkamer. In een zitbank. Je hebt alleen de hoge plafonds geschreven. Uh, ja, beschreven. alleen verschreven. Ja. Maar het is wel, we hebben dit programma heet de overnachting. We blijven niet slapen slapen, neem ik aan. Wel? Nee, maar jij zou wel blijven slapen, ja. maar nu moet je, je auto weer regelen. Ik denk toch? het wel. Ik moet morgen bij de kindjes zijn. En wat brengt de avond nog meer? Wat zeg je? Wat, wat... brengt de avond nog meer? Nee, nee, wat brengt de avond nog meer? Nou, er staat hier nog een heel lekker glaasje Chianti Classico. En ik denk dat we dat, want vol, volgens mij is het ik kijk op de klok. Je programma is bijna klaar nu. Jouw biertje staat er nog en mijn wijntje. En ik ben een enorme wijn Ik hou heel erg van rode wijn. Italiaans lekker rood. Ik ga dat glaasje wijn nog even drinken. En dan komt er misschien ook ooit nog een wijnprogramma, dus als ik het zo begrijp. Dat zou dan blauw, heet ik. Gewoon een uur langer alleen maar in een hotelkamer. Nou, dan zijn het bed. Wel nu, Bas. Uh, ik wou je in ieder geval bedanken voor deze mooie avond. Dank je wel, Patrick. En uh, klim nooit meer op een ladder, nee. want het is echt zonde. Het is nergens voor nodig, ja. maar blijf vooral op televisie presenteren. En ik uh, vond het ook fijn te horen dat jij binnenkort weer echt vijf dagen in de week op de radio bent. Oh, vijf dagen? Uh, wel vaak. Bas van Werven, dankjewel. je wel. Dank je, uh, Patrick. En... <laughs>